Een example met het NOS journaal. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington twee jaar geleden. Dat is de hoogste straf tot nu toe van de honderden zaken rond de bestorming. De man viel agenten aan met pepperspray en een stoel... toen hij samen met zijn vrouw het Capitool bestormde. Hij had al een lang strafblad. De justitie had een celstraf van 24,5 jaar cel geëist. Meer dan 400 vrouwen zijn al meer dan een week in hongerstaking in een streng beveiligde gevangenis in Bagdad, in Irak. Ze zitten daarom dat ze lid zouden zijn van terreurgroep IS. Zelf zeggen ze tegen de BBC dat ze geen eerlijk proces hebben gehad. De vrouwen komen onder meer uit de VS, Frankrijk, Turkije en Duitsland. Ze zitten er straffen uit van 15 jaar tot levenslang... en er zouden ook 100 kinderen in de gevangenis zitten... Uit onvrede zouden ze al bijna twee weken niets meer hebben gegeten. Sommigen zouden ook gestopt zijn met drinken. Bewoners van de Willemstoren in het centrum van Rotterdam... zijn gisteravond opgeschrikt door trillingen in het gebouw. De brandweer kwam rond tien uur met een specialistisch team... naar de Willemstoren voor onderzoek. Ook werd een drone-team ingezet voor inspectie van het dak. Na twee uur bleek er geen sprake van instortingsgevaar... en konden mensen weer naar binnen. Vandaag is de dag van de kroning van de Britse koning Charles. Gisteravond start het officiële programma met een receptie op Buckingham Palace. Onder meer de vrouw van de Oekraïense president Zelensky en de vrouw van president Biden waren aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprins Amalia naar Londen afgereisd. Charles wordt vandaag in Westminster Abbey gekroond in het bijzijn van meer dan 100 staatshoofden.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 Turn, out. I know you want my body I'll be your naughty girl I'm calling all my girls I see you later. Your mind tonight. Say you do, say you don't. Ik kijk eraan wanneer ik vraag Wat doet een engeltje als jij op het zo pleit En of ik met hem mee wil gaan Ik wist niet deze nacht Zij die zo like me. Mm. Like me. Die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lijst. Terwijl die lepels gesprak. Vrouwtjes, honderd stempels in mijn passport. Toch ook met op zonder Pas ik niet de met de hele motherfucking gang. Overal waar ik ga, kennen ze mijn naam. Kijken okay. ze mijn naam. Heb pakken in mijn Ik Ben een paal van een jaar. En zij die geen more opvliegt, favoriete. Heb me, Overal waar je ga. Yo, geloofde in de dream Ik weet nog hoe we starten op de bodem Ja, we waren 17. De Ik heb alles in een visie gezien Nee, van mij bestond er geen misschien Die dus slaat zijn fouten over ons, nu, nee. Ja, die mannen die doen ons, nu. Nee. Ja, nah, ik maak heel de game kapot nu. Nee. Ja, nah, alle roddels die zijn waar Subscribe.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 Dat ik bij jou zou blijven, toch beloof ik je ook. En we bevallen mooiste ze weten stranden samen. En één, en één is twee, en wij twee zijn samen ingezien. Niet te zeggen, stop. Ik neem denk...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 dus we komen elkaar...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 Ben jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. Nog niet in de gaten Ik kwam thuis om kwart voor twee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 je spijt, maar je hebt je kans gehad.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 I'm yeah. We need to survive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 but dead is still kind cute hey, I can't keep my mind off you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 Miss you with you Whatever you are